...naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen belooft hij regelmatig te gaan tweeten. Sociale media als Twitter en YouTube speelden een grote rol... ...in de verkiezingscampagne van Obama in 2008. Tennisser Igor Seisling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon... ...tegen de Rus zien. Het is voor het eerst dat de 23-jarige Seisling meedoet aan een Grand Slam toernooi. Ook Robin Haase is van de partij. Hij werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de Spanjaard Riba. Titelverdediger Rafael Nadal speelt zijn eerste ronde op Wimbledon tegen de Amerikaan Russell. En Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, moet tegen de Fransman Chagetri. Het weer verspreidt over het land nog wat buien. Het is zo'n 12 graden. Overdag ook eerst buien, onweer en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheets.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 It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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Het is Julius Stubenitski met het NOS journaal. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E-Street Band van Bruce Springsteen. Zijn bijnaam was The Big Man. Clemens had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. Hij bracht ook een aantal soloalbums uit. In 1985 scoorde hij met Jackson Brown een hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clarence werkte ook samen met Ringo Starr, Aretha Franklin en onlangs nog met Lady Gaga. Saxofonist Clarence Clemens is overleden aan de gevolgen van een beroerte. Hij is 69 jaar geworden. In Venezuela zijn extra militairen naar een gevangenis gestuurd om een opstand te beëindigen. Gisteren leek het erop dat het leger de controle had over de gevangenis bij de hoofdstad Caracas. Maar zo'n 50 gewapende gevangenen weigeren zich over te geven. Een elite eenheid van het Venezolaanse leger probeert de gevangenen te overmeesteren. Duizenden andere militairen bewaken de rest van het complex. De opstand begon vorig weekend. Vrijdag werd het leger ingezet. De militairen vonden toen in de gevangenis tientallen wapens, granaten en 45 kilo cocaïne. Tot nu toe zijn drie militairen en een onbekend aantal gevangenen omgekomen.